Ook waarschuwt het ministerie dat er ook nog gezondheidscontroles kunnen zijn bij de grens. ING en Rabobank grijpen de coronacrisis aan om het aantal vestigingen sneller af te bouwen. Volgens de banken zijn er minder kantoren nodig omdat klanten sinds de coronacrisis steeds meer zaken online regelen. ING gaat een kwart van de 170 filialen sluiten. Wel komen er wat meer servicepunten in winkels bij. Bij de Rabobank is nu ongeveer een derde van de 335 vestigingen gesloten. Een deel daarvan gaat helemaal niet meer open, maar hoeveel precies weet de bank nog niet. In Hongkong worden alle scholen opnieuw gesloten na een snelle toename van het aantal coronabesmettingen. Gisteren werden er meer dan 40 nieuwe besmettingen vastgesteld. Eerder waren de scholen in Hongkong ruim vier maanden dicht. Sinds eind mei gingen die weer open en de laatste weken werd het normale leven in de stad weer grotendeels opgepakt. Het weer op veel plaatsen regen of motregen... maar vanmiddag vanuit het westen ook zon. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen nog een enkele bui, maar ook wat zon. En dan gaat het op 19. Zondag droog en geregeld zon bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Het tweede uur in met Madonna en Material Girl. Ja. Het tweede uur van ons programma. We zijn er weer. En ook dit tweede uur gaan we er nog een leuke uitzending van maken. Tot 12 uur hoort u ons, mij en Mike, hier op ZFM. Zometeen om 11:20 uur twintig om precies te zijn... spreek ik met Henny Veldman van Spaarne-Landen... over de afvalcampagne van de gemeente Zandvoort en Spaarne-Landen. Dus ook elke kilo telt, luidt de slogan. Nou, Dat is al een interessante slogan ja. op zich. Misschien heeft het ook iets te maken met de coronakilo's... maar dan vooral van het afval. Ja, uh, nou, en natuurlijk ook nog andere relevante vragen bespreek ik uh, straks. Uh, uh, en uh, heeft u nou ook een vraag uh, voor haar, voor de afvalcoach... zoals uh, ze wordt, ook wel wordt genoemd... Uh, dan kunt u ons een appje sturen naar de studio. Uh, het nummer 023 573 0393 uh, staat altijd open... want uh, de telefoon ligt hier vol ons. Dus heeft u nog een vraag die ik straks... ...ook kan stellen voor u. Uh, laat dat dan zeker even weten via dat nummer. En over nummers gesproken, Mike heeft straks ook een nummer gekregen. Ik heb er gecoast. eindelijk één gevonden. Je hebt er eentje gevonden? Nou, ja. we zijn benieuwd uh, straks. Uh, verder natuurlijk nog het nieuws dat ons opviel de afgelopen week. En uh, ja, uh, onder meer over een uh, komeet die uh, de aans, uh, aankomende avonden te zien is door de lucht. Dus uh, straks uh, meer daarover. Uh, we gaan nog even naar muziek en uh, dit is wel een heel mooi nummer van uh, Lee Jacks. En Tony Rhines. I want you to have it all. May more, nothing less. May of your todays beat the worst of your tomorrows Wow, I made the Rolex slap the bracelet may you keep the chaos in the clutter up your desk may you have unquestionable health and less stress having no possession don't imagine a well may you have I want you to have it all. Lee Jacks en uh, Tori Rhines uh, hoorden u met uh, hun nummer. I want you to have it all. Leuk nummertje, ik kende het niet. Ja, yeah, uh, zeker. Je wat geleerd. Het is uh, wel een nummer dat ik herken. En gisteren, uh, toen ik natuurlijk muziek aan het verzamelen was, kwam ik deze weer tegen. Het is zelfs een nummer ben... onbekend voor, maar... Ja, yeah, yeah, ik ken hem ergens van. Ja, dus, maar uh... waarvan dan? Ja, yeah, goed, yeah, maar wel uh, een leuk nummertje. Ja, yeah, inderdaad. Uh, wat ook uh, wel bijzonder is, is dat er de komende avonden en nachten met het blote oog een uh, heldere komeet is te zien boven Nederland. Ja, het uh, hemellichaam uh, uh, wordt uh, genoemd Neowise uh, en is de komende dagen s'nachts en vanaf vanavond ook in de avond waar te nemen. Uh, ja, dat meldt de Utrechtse sterrenwacht Sonnenborg uh, afgelopen week. Uh, ja, Sterrenkundigen hebben Neowise al een tijdje op het oog. Het object werd eind maart ontdekt. Hij vliegt rondjes om de zon. Um, tot nu toe was de komeet alleen met een goede telescoop te zien. Maar uh, omdat de helderheid van de komeet is toegenomen... Uh, is hij uh, is ook vanaf deze week dus uh, met het blote oog uh, te zien. Um, en ook uh, zichtbaar is hij natuurlijk het beste nog steeds... met een telescoop of uh, verrekijker. Maar uh, in ieder geval uh, kunnen we dan zo'n lichtpuntje door de lucht uh, zien ja, vliegen. Zo wel cool. Is toch uh, inderdaad wel uh, interessant Ik ga er uh, zelf niet voor zitten, denk ik. Maar uh, als je daarin geïnteresseerd <laughs> bent, dan is het wel cool dat je het kan zien. Ja, zeker. En uh, het is dus, uh, de afgelopen dagen is het al uh, s'nachts, uh, als het helemaal donker is, echt goed te zien. Maar nu, is, nu dus ook al s'avonds een beetje bij uh, schemering, denk ik. Um, even kijken. Uh, hoewel de Neowise zich enkele maanden geleden al aandiende... durfde de Sonneborg uh, in Utrecht er volgens eigen zeggen nog niet eerder over te berichten... Want de komst van kometen is uh, ook doorgaans lastig te voorspellen. En ook dan hoe lang ze uh, zichtbaar blijven. Uh, omdat ze ook zomaar uit elkaar kunnen vallen als uh, ze dicht, te dicht langs de zon uh, vliegen. Want uh, dan uh, spatten ze uit elkaar. Dat dus uh, ja, de, ja, ja, de, okay. dat is dan weer niet te zien volgens ja, mij, ik dat denk het fenomeen. Ja, dat is we wel een beetje. Uh, Oké, okay. nou, cool. Uh, in de nacht van maandag op dinsdag is afgelopen week. Uh, tussen drie en vier uur s'nachts uh, uh, de komeet op zijn best uh, waargenomen. Uh, maar vanaf uh, dit weekend kun je hem dus ook al in de avond uh, voorbij zien vliegen. Uh, op 22 juli trouwens uh, is Neowise het dichtst langs de aarde. En de, de komeet baseert onze planeet dan op een minimale afstand van 103 miljoen kilometer. Aardig wat. Dan moest je wel heel hard wijden voordat je daarbij bent. <laughs> ja, 103 miljoen kilometer. Maar dus zichtbaar vanaf onze planeet. Nee, toch cool. Uh, en ja, om dan het toepasselijk nummer erbij te draaien. Het gaat over iets anders, maar het heet het nummer Rocket Man van Elton John. Dus uh, daar gaan we even naar luisteren. Tot zo meteen.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 Same kind of place to raise your kids. In fact, it's cold as hell, and there's no one. Jump. Ja, het blijft altijd nog een uh, lekker nummer om uh, naar te luisteren. Elton John met uh, Rocketman. Ja, zeker een mooi nummer. Het blijft wel wat goed, toch? En natuurlijk ook bekend van de, de film uh, over Elton John, maar uh, dat uh, is uh, materiaal voor later. Ja. Uh, aan de andere kant van de lijn is uh, aangeschoven Henny Veldman van uh, de Spaarne Landen. Goedemorgen.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 Het is een, uh, echt een gewone werkdag. Ja, en, uh, inderdaad. Dankjewel. Dat okay. je Dat is heel En uh, ook werk ze nog. Ja, dankjewel. En een uh, fijn weekend. Hetzelfde. Dankjewel. Doei, doei. Graag. Ja, wij gaan uh, luisteren naar Caro Emerald met het nummer Deadman. Feel the loss, then I feel alive Two now and I uh I want to see you darling, I really do. You know, because I think of you and uh, all of me kind of goes a little bit crazy. So uh, I believe it's a map, darling. You should phone me and we will have a night in the Casbar that neither of us will ever forget. A beautiful evening of love, lost in Parada. Caro Emerald. Hoorden we daar met het nummer Dead Man. Yeah. Altijd uh, lekker catchy om te draaien. Zeker weten, Is er een hele dag in je hoofd? Ja, zeker. En uh, hiervoor spraken we natuurlijk uh, met Henny Veldman uh, van uh, Spaarlanden over de hele afvalcampagne in Zandvoort. En uh, met als on onder andere de, de goede tip om de afvalwijzer van uh, Spaarlanden te downloaden. Want daar staat echt allemaal informatie in over uh, welk product nou waar hoort. Je, het zal je verbazen dat je er soms best nog wel eens naast zit. En uh, voor meer informatie kan je natuurlijk ook gaan naar de website van Spaarlanden. En natuurlijk ook uh, contact opnemen met Henny Veldman, de afvalcoach. Uh, die dus echt de tijd neemt om uh, vragen, terechte vragen die u heeft uh, met u door te nemen en te behandelen. Uh, ja, de, tot zover dat in ieder geval. Uh, dan moet er altijd nog een beetje in onze uitzending, uh, dat hoort erbij ja, een beetje... Toch wat beetje, humor, hè? Wat je toch een lachen. Een beetje humor, inderdaad. Uh, en... Nie niemand ja. minder dan de spel. Je ja, allemaal even zo'n hoogste van de spel gevonden. Dus, uh, ja, ik zeker. heb het nog niet helemaal gehoord, dus ik ben ook benieuwd. We, we hebben net natuurlijk uh, uh, het gaat over afvalscheiden. Dat is ook heel erg enorm milieubewust. En zeker ook belangrijk. Wat dan ook belangrijk is, is dat de energie uh, van goede bodem komt. En ja, uh, is your green stream really green? Dat gaan we even luisteren in het steenkollen Engels. I have to talk to you about green stream. Because how do you know if your stream is really green? Many companies say, hello, my stream is green, but it is not so. Less than 14% of our stream is green and the rest is still made from stone coal en zo. So. so, what is on the hand with that? De story starts in Noorwegen. In Noorwegen almost all the stream is full green brons. But wat daar dan happens is dat Dutch green stream companies zeggen: Hey Noorwegen, if we give you money, can we say our stream is green too? We want to sell it to Dutch people who make themselves sorrow about the environment. Wel. Noorwegen, dat is niet zo moeilijk. Ze zeggen dat is helemaal oké. Okay. We sell you een certificaat dat zegt stream is green. We is blij? Je Wel, environment is niet zo blij. Dus nu is het heel belangrijk dat dit stopt. Want bedrijven die zeggen dat ik hey, een green stream moeten echt de green stream maken met hun eigen wind en zon. Ja, waar dit uh, ja. filmpje natuurlijk een beetje over gaat, heeft wel eigenlijk een serieuze boodschap. Namelijk dat de groene stroom in uh, Nederland, uh, uh, die vele huishoudens gebruiken, slechts 14% daar eigenlijk echt groen van is. Ja. En dat komt dus doordat uh, Nederland uh, niet letterlijk groene stroom inkoopt uit de landen van Noorwegen, maar gewoon certificaten met geld koopt en ja. kunnen laten zien van dat nu hebben we stroom. Dat is ook een marketing manier, hoor. Gewoon dat niet echt investeren om het ook echt te doen. Gewoon maar, maar wel kunnen over. laten zien van het is zo... maar dat ja. blijkt dus helaas niet ja, zo te zijn. Moet ik moet wel zeggen, daar moeten ze echt iets aan doen. Maar dat kan natuurlijk echt niet. Ik weet niet, uh, vanaf vandaan moet komen. Misschien vanaf de overheid. Ja, inderdaad. De overheid moet er uiteindelijk uh, iets aan doen. Maar misschien is dit een mooi opstapje. Uh, Arjen Lubach heeft er ook al eerder een, uh, een item over gemaakt... over groene stroom, hoe groen dat nou echt is. En met natuurlijk alle klimaatdoelen... wat uh, ons allemaal geld gaat kosten, wil je wel dat het goed gebeurt... en dat het geld naar de goede dingen wordt uitgegeven... want anders heeft het weinig zin, zullen we maar zeggen. Ja, cool. uh, maar in ieder geval, wat ik wilde zeggen... misschien is dit opstapje met satirische humor... Uh, misschien wel een aanleiding om er serieus over te gaan praten... want het is wel een belangrijke kwestie. Wij gaan nog even naar muziek. En over Arjen Lubach gesproken, dit is een uh, nummer Summer Go... En uh, zoals de titel al zegt, een lekker zomerse nummer. Zomerse Deuntjes hier op ZFM Zandvoort. Onder de naam Hartebees maakte hij vorig jaar deze single. Let's go. We never going back again. You're in my Chevy and I'm doing 88. We're playing music, eating my delines. I look at you and it seems so far away. Around the corner there is no man's line. The sparkles here in the trembling sunny sky. You turn the volume and you take my hand and die. I hear the summer go. It's five to nine. Play me songs from summer '85. You guess what? And I guess what? This is coming close post Lori's birthday. Hey, I need a meeting, and I saw your face tonight. I, I hear the summer go. Natuurlijk een zomers uh, nummer hier op ZFM Zandvoorn. Ja. Want het is 10 juli en de zon schijnt niet. Maar, nee, maar het gaat om het idee. Ja, inderdaad. De muziek blijft wel lekker zonnig. En uh, wij gaan nog even uh, zometeen luisteren naar een heel speciaal nummer. Nou, heel speciaal zou ik niet zeggen. Nou ja, hij is in ieder geval uh, van jou. Ja, een liedje ja. van de sidekick. En uh, welke heb je deze keer meegenomen? Ik heb vandaag gekozen voor het nummer Strange Magic van Electric Light Orchestra. En dat heeft een betekenis, want het is namelijk slecht nieuws voor fans van de NES original serie The Chilling Adventures of Sabrina. Want het is gisteren iets voor drie uur want iets voor drie uur middernacht, iets voor drie uur s'nachts. Nederlandse tijd bekend geworden dat de serie helaas geen vijfde seizoen krijgt. Dus uh, toen was ik dan gelijk van, Hé, een van mijn favoriete series wordt uh, gecanceld. Nou goed, in ieder geval, ik denk, je moet er vandaag wat aandacht aan besteden. Dus ik heb een nummer gekozen wat in het uh, allereerste seizoen in aflevering 2, om precies te zijn, werd afgespeeld. Uh, ik weet niet meer welke scène, maar goed, in ieder geval een nummer lekker in de vibe. Maar goed, dus uh, ja, geen nieuw seizoen helaas. In ja. ieder geval, fans hebben in ieder geval wel een petitie gestart om uh, toch nog een feit te krijgen. Ja, om Netflix te over te halen. Ja, inmiddels al door 32.000 ja. mensen getekend in een dagtijd. Dus dat is en, toch best wel... En dat uh, kunnen er meer worden. Dat kunnen er meer worden. Uh, ik moest dat even gewoon zo'n zo shameless pleuk doen, weet je wel. <laughs> maar anyway, dat maakt niet uit. Um, we gaan gewoon luisteren naar Strange Magic. Sowieso ook een goed nummer. Ook buiten ja. de serie. van uh, Electric Light, Light Orchestra. Ja. Hier komt die Strange Magic. Softly through the sun In a broken stone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 Puis seulement quand c'est fini alors on danse Hallo met uh, Stromae ja. natuurlijk, de maestro van uh, Frankrijk. En, ja, uh, echt weer zo'n nummer dat je denkt, oh ja, dat was dat nummer. Ja, dat was dat nummer, die uh, herinneren we ook nog. We beginnen al een beetje te dansen in de studio. Hallo ja. rondans daarvoor natuurlijk. De uh, Electric uh, Light Orchestra. met ja. uh, Het nummer uh, Stranger. Ja, Magic. Sign the petition. Okay. Ja, inderdaad. Uh, nog even die uh, dingetjes. Uh, we zijn alweer bijna aan het einde gekomen van dit programma. En dat is toch altijd heel jammer. Ja. Uh, nog even om te noemen is dat de trein tussen Amsterdam en Londen. Ja, die gaat er echt komen eind dit jaar. Uh, want de trein tussen Amsterdam en Londen gaat, uh, was al aangekondigd dat hij in 2020... Ja, nou het wordt een directe verbinding. Die trein deed volgens mij al, maar je moest eerst voor een paspoortcontrole in uh, Brussel of zoiets doen. Stoppen en nu gaat er een directe lijn. Oké, okay, dus dan betekent het ook dat je uh, niet meer hoeft over te stappen? Ja, dus kan... ik weet niet of je misschien... Voor de oude moest je misschien wel overstappen hoor. Maar in ieder geval, er was, je kwam van Amsterdam naar Londen met de trein. Maar nu wordt het ja. dus een directe verbinding. Oké. Okay. En uh, dat gaat dus eind dit jaar uh, allemaal in zijn werking. Ja, en uh, dan kunnen we gewoon uh, in plaats van... Binnen uh, vier uur in Londen. zijn. Ja, vier binnen, uur was het toch? binnen vier uurtjes inderdaad nou, weet, Ja, Ja, nou, ik weet niet. In plaats van Amsterdam-Maastricht kan je dan ook uh, Amsterdam-Londen? Ja, ja, ja, ik bedoel, als je als je net weer vertraging heeft... dan ben je inderdaad net veel onderweg, ja. Nee, ja, oké. Okay, dus waarschijnlijk ja. ben je ook evenveel kwijt ongeveer. Ja, qua geld. Maar ja, <laughs> um, dat in ieder geval uh, voor later... Uh, we gaan dit uh, programma weer een beetje afkondigen met de gigantisch leuke outroen altijd hier op ZFM Zandvoort. Ik uh, ga u nog een hele fijne dag wensen. Een fijn weekend. Mike, jij ook weer bedankt. Ja, geen probleem. Wij, wij gaan er even twee weekjes tussenuit. Uh, fijne zomermaanden. Hopelijk zit het weer wat mee uh, de aankomende weken. Maar wij zijn er weer uh, in augustus. Uh, doen we nog even wat uh, lekkere uitzendingen in de ochtend. Ik bedank u voor het luisteren. En uh, blijf, uh, blijf zeker op deze zender ZFM. Want uh, ook vanmiddag en vanavond staat er weer genoeg op het programma. En natuurlijk met de weekendprogrammering ook altijd reuze interessant. Nogmaals een heel fijn weekend. En to all of you van ZIT Ma Matters. matters. Sid okay, matters. Yeah. Ja, ZIT Matters hier op ZFM Stanford. To all of you, a hele fijne zomer. Oh